Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De tuinbrand in de buurt van de Brouwersdam is nog steeds niet onder controle. Vanmiddag ontstond het grote vuur in de buurt van Ouddorp in Zuid-Holland. De brandweer probeert met man om boel onder controle te krijgen, maar het vuur blijft zich verder uitbreiden, ziet verslaggever Hendrik Willem Hofs. Het is moeilijk onder controle te krijgen omdat er uh, veel wind is op dit moment, omdat het bluswater van ver moet komen. Er is weinig uh, water ja, en dat maakt het allemaal wat lastiger. Er is zelfs een helikopter van Defensie nu ingezet om bluswater te halen om deze brand te blussen. Door de brand was een deel van een vakantiepark in de buurt ontruimd, maar omdat de vakantiehuisjes geen gevaar meer lopen, mogen de mensen weer terug. Het kabinet moet gemeenten kunnen dwingen om panden te gebruiken als asielzoekerscentrum. Ook als ze niet willen. Dat zeggen staatssecretaris Erik van den Burg en minister Hugo de Jonge. Het gaat om gebouwen die al in handen zijn van de regering. Nu willen gemeenten niet altijd meewerken. Een van de grootste tennissers aller tijden gaat waarschijnlijk met pensioen. Serena Williams zou van plan zijn om na de US Open haar racket op te bergen. 23-voudig Grand Slam winnares wil meer tijd aan haar gezin besteden. En het land van de pizza's dumpt domino's. De pizzaketen uit Amerika probeerde zeven jaar geleden een succes te worden in Italië. Maar het wilde niet echt lukken. De gemiddelde Italiaan vond de pizzakunsten van de Amerikanen maar niks. Het smelt zo. Het smelt als like factory. like processed food. Het smelt like een fake flavor. burnt. Heim. Verbrande ham, fabrieksvoer, geen beste recensies. De Amerikanen geven er dan ook de brui aan. Ze zeggen niet op te kunnen tegen de lokale pizzeria's en restaurants. En dan nog het weer, het blijft lang warm vanavond. Morgen zal de zon de hele dag schijnen en kan het 32 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de N242 ook maar middenmeer. In beide richtingen dicht bij middenmeer vanwege een technische storing bij de brug daar. Het is niet bekend hoe lang dat gaat duren. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. CSM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Yes. Ja, welkom terug bij CFM Jazz. Dit was uh, Duke Ellington. Het album heet The Ed Ball Masquee uit 1958... en het nummer heet Set and Takes a Holiday. Hij wordt erop natuurlijk vergezeld van een, uh, ja, van een geweldige selectie aan artiesten... en ik noem er even kort een paar. Cat Henderson op trompet, Clark Terry op trompet... Um, Russell Procope op Sax. en ja, natuurlijk nog vele anderen. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, ze komen in een of andere vorm altijd wel weer ergens voorbij. Het zijn bekende artiesten die na hun periode met Duke Ellington... voor zichzelf verder zijn gegaan. Ik ga verder met Count Basie. Ook een big band, heeft veel muziek gemaakt... en onder andere ook een album dat heet One More Time... Music from the Pen of Quincy Jones, de ja, bekende producer... Het nummer heet The Big Walk en uh, op solo hoort u onder andere Eddie Jones op bas en natuurlijk Count Basie op piano. Brown met uh, The Big Walk. Ik ga verder met Benny Carter. Benny Carter wordt vaak geassocieerd met big bands. Maar eigenlijk heeft hij niet zo heel veel big band muziek opgenomen. Ik heb echt een album gevonden. Dat heet Aspects. En dat is eigenlijk zijn enige big band opname... Uh, in de periode 1947-1986. beetje bijzondere titels. Alle uh, titels op dit album gaan eigenlijk over de maand van het jaar. En uh, hij speelt hierop samen met... Uh, ja, grote namen zoals uh, Pete Kendallie. Um, even kijken even wat ik nog meer in het lijstje heb staan. Barney Kessel, Larry Bunker. En op dit album heeft hij eigenlijk twee verschillende samenstellingen van Big Bands gebruikt. Ik heb het no nummer uitgekozen dat heet Swinging in November. Benny Carter. Kenny Carter met Swinging in November, zijn big band album Aspects. Ik ga verder met een andere big band, dat is de Don Ellis Orchestra. Zij hebben in 1966 in Monterey opgetreden op het Jazz Festival. En daar hebben ze een geweldig concert gegeven. En daarvan heb ik een nummer uitgekozen, dat heet Concerto for Trumpet. Het is uh, te lang helaas om helemaal te draaien, dus ik ga er een minuut of, uh, minuut of zeven van draaien. Don Ellis Orchestra. U luistert naar uh, het Don Ellis Orchestra, live in Monterey, opgenomen in 1966. Het nummer heette Concerto voor Trumpet. Het was helaas te lang om helemaal te draaien. Het is een, natuurlijk een eerbetoon aan de trompet. Trompet is overigens een van mijn favoriete jazz-instrumenten. Misschien wel de meest favoriete uh, van mijn kant. En uh, ja, dat, daarom dat de trompet in dit nummer natuurlijk centraal staat. Voordat ik uh, verder ga, een uh, klein uh, ander puntje. Ik uh, werd vorige week uh, op de hoogte gebracht dat uh, de jazzconcerten in Zandvoort deze winter weer gaan starten in september. De concerten zijn bekendgemaakt. Ze staan op uh, de website van Jazz in Zandvoort. En het is een geweldige serie concerten met, uh, met een aantal grote namen. Dus ik, uh, ik kijk er ook naar uit om er uh, naartoe te gaan. Dus kijk op de website, bestel alvast een kaart, reserveer alvast een kaart, dan bent u verzekerd van, uh, van een plek. Want het aantal plaatsen is natuurlijk gelimiteerd. Uh, maar er zitten hele goede concerten bij, denk ik. Ik ga verder met uh, Let in Jazz. Natuurlijk, in deze zomerse seceren is, uh, is moet Let in Jazz een onderdeel zijn van dit programma. Een uh, aantal artiesten gaan voorbij komen. En de eerste die uh, voorbij komt is niet puur Latin Jazz. Maar het is een uh, interpretatie van een, uh, John Coltrane's nummers. En uh, dat wordt gedaan door Conrad Herwig en Brian Lynch. Ze hebben een album opgenomen dat heet Kebiba Coltrane uit 2004. Um, ze hadden eerder al een, uh, een Coltrane album opgenomen. En dus de grote nummers, de bekende nummers waren al uh, op dat album uh, gedaan. En dit album gaat dus wat meer op de onbekendere uh, ja, juweeltjes die nog achtergebleven zijn. En ze maken daar een, een Latin Jazz variant van. Ze worden daarop vergezeld door John Benitez op Bas... en Richie Flores op Congas en Robbie Amin op drums. Conrad Herwig en Brian Lynch. Grand Central. Dat was Conrad Herwig samen met Brian Lynch. En het nummer heet Grand Central. Een vertolking van uh, uh, een nummer geschreven door, uh, door John Coltrane. Ik ga verder met uh, Lucky Thompson. Lucky Thompson is een uh, Amerikaanse saxofonist. Hij is uh, compleet autodidact. En uh, heeft met een aantal hele grote artiesten opgetreden. Waaronder uh, uh, Lionel Hampton, um, Charlie Parker, Billy Eckstein... Um, Dino Washington. Hij is op een gegeven moment naar, uh, naar Europa gegaan. Is daar een uh, aantal jaren blijven wonen. Eind jaren zestig was dat. Um, en ook al eerder trouwens, in de jaren vijftig, heeft hij uh, in uh, Parijs gewoond. En maar hij kwam terug in de jaren, uh, eind jaren zestig. En in, uit die periode heeft hij een um, album opgenomen. Dat heette Souls Night Out. En uh, dat is opgenomen in Barcelona. In 1970 en uh, het is een aantal keren uitgebracht. En uh, hij speelt erop uh, samen met Erik Pieter, Pieter Vibris, Tete Montioli en natuurlijk op soort praanschaps Lucky Thompson zelf. Spanish Rails heet het nummer, Lucky Thompson. Dat was Lucky Thompson met Spanish Rails. We gaan verder uh, meer richting de Latin Jazz. En ik heb uitgekozen een nummer van Bobby Hutcherson, vibraphonist. Hij heeft het opgenomen in L.A. Hij is in de jaren zeventig meer uh, de groove jazz ingegaan. Fusion en Latin Jazz daarin gemengd. en uh, Hij heeft een uh, mooi album opgenomen. Dat heet Monterra, opgenomen in 1975... En daarvan ga ik draaien een Cubaanse salsa. Die heet La Malanga. En uh, natuurlijk zitten daar ook wat soul jazz klanken in. Maar de basis is uh, vooral uh, een samba. La Malanga, Bobby Hutcherson. Bobby Hutcherson met La Malanga van het album Monterra. Ik ga verder met uh, Let's Jazz met een uh, Nederlands hintje, Maite Hontele. Misschien heeft u al eerder van haar gehoord. Zij uh, uh, studeerde muziek in Rotterdam, een conservatorium. Ging in 2008 met de Cubop City Big Band naar Colombia... voor een optreden tijdens het jazzfestival van Medellin. En daarna besloot ze om naar Colombia te verhuizen. Ze bleef er ruim tien jaar wonen vormde een eigen band en uh, keerde terug naar Europa... met een, uh, met een Nederlandse band. En ze werkte onder andere samen met een uh, uh, aantal andere artiesten... zoals de Panamese zanger Ruben Blades. En ze trad een keer op met uh, Typhoon op het Urol Festival En ze ging uh, verder met een uh, vernieuwde Colombiaanse band door, uh, door Nederland. En daar heeft ze een album in opgenomen, dat heet Te Boy a querer". Daarvan ga ik draaien Theoria del Todo. De Hontele met uh, Theoria del Todo. Als we het over Latin hebben met een Nederlands tientje... dan mag de band Nueva Manteca niet ontbreken. Ze bestaan helaas niet meer, maar ze maakten geweldige muziek. En uh, in 1989 hebben ze een album opgenomen dat heet Varadero Blues. In deze band speelt uh, jan Laurens Hartong op piano... Jarmo Hogendijk en Tonengauw op trompet... Bent van de Dungen op Noorsax, Boudewijn Lucas op bas... Lucas van Meerwijk op uh, drums... en uh, Jan-Luc Jean van Eerdenburg op percussie. Gaat luisteren naar Baradero Blues van Nueva Manteca. Dat was Nueva Manteca met Varadere Blues. Ik ben al toegekomen aan het laatste nummer van deze uitzending van CFM Jazz. Uh, voordat ik dat ga starten uh, wil ik u nog even een fijne zondag wensen. Volgende week zit mijn collega Edward hier. Ik ben er weer op 4 september, het weekend van de Grand Prix. Maar dan kunnen we natuurlijk van tevoren heerlijke muziek gaan uh, draaien. Ik ga eruit met uh, opnieuw een nummer van Maite Hontelé. Het heet Rensia de timbi Maite Hontelé. Angustias y mis penas. Hay noche, hay nochecita. Dime si ella me quiere, como yo a ella. Le he entregado el corazón, mi alma entera. Quiero pasar toda mi vida. Virgencita, nunca me falté. Y que yo con mi locura nunca le falté. Hay noche, hay nochecita. Cuídala con tu nobleza, ilumínala con tus estrellas. Hay noche, hay noche. estar siempre siempre a mi lado. U luistert naar Maite Lee. Dit was het laatste nummer van vandaag. Een kleine aanvulling nog. Ik meldde net dat Nueva Monteca gestopt was. En geen nieuwe muziek heeft gemaakt. En een attente luisteraar tipte mij net. Dat zij dit jaar een nieuw album hebben uitgebracht. Dus, en, uh, ja, dus daar is nog steeds nieuwe muziek uit te komen. Fijne zondag. Dit was CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. En tot een volgende keer.